De leiders van de 30 landen die de afgelopen dag in Parijs bij elkaar waren... hebben meer financiële steun toegezegd aan Oekraïne. Nederland maakt dit jaar al 2 miljard euro over... van de 3,5 miljard die voor volgend jaar gepland stond. Volgens premier Schoof is er nu grote behoefte aan bijvoorbeeld drones... luchtverdedigingscapaciteit en munitie. Over een toekomstige troepenmacht voor Oekraïne bleef nog veel onduidelijk. Een Russische journalist die vastzit vanwege kritiek op de oorlog in Oekraïne... heeft nog eens twee jaar cel gekregen. Maria Ponomarenko was al tot zes jaar cel veroordeeld... omdat ze kritiek had op het bombarderen van een theater in Mariupol... waar op dat moment vrouwen en kinderen schuilden. Amnesty International heeft dat bombardement bestempeld als oorlogsmisdaad. De journalist krijgt nu twee jaar extra... omdat ze gevangenispersoneel zou hebben aangevallen, wat ze ontkent... In de rechtbank zei ze dat ze in de gevangenis wordt mishandeld. En dat ze in een psychiatrische kliniek een druk geïnjecteerd heeft gekregen. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 0 en 4 graden. Langs de kust kan het mistig worden. Daar begint de dag grijs. Elders schijnt de zon. Maar smiddags raakt het weer bewolkt. Gevolgd door regen. En het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Yeah. Stop now, don't you know, I ain't never gonna let you go I'm now, don't you know? I ain't ever gonna let you go. Don't go. Can't <laughs> stop now, don't you know? I'm bed is now a girl's bed pink flowers under my head and pillows on your side instead of you cause that's what single girls do don't think about Je voor je, je voor mij. Je voor je, mij. Je voor je, mij. Je voor je, mij. Je voor por mij. Je voor je, mij. Je voor je, mij. Je mij. Je mij. Je Brihería es que ¿quién lo diría que la este sazón Choque con tu química que suelte la mía lo que tengo lo gastaría porque son, my, brillarían. somos brihería somos como los de antes el respeto es en boletos y diamantes. se me para el corazón con mirarte Busca tu, tu canto pa que tú me cante somos dos cantantes Je voor t, voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor voor Kina ta tazza son sonaria ta ta son che lo diria che te ti che lo diria che te Nice. supposed to make mistakes